9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De gouverneur van de Russische regio Kemerovo is opgestapt... vanwege de brand in een winkelcentrum... waarbij vorig weekend zeker 64 mensen om het leven kwamen. Gouverneur Tuleyev zat er al 21 jaar. Hij zegt dat zijn vertrek de enige juiste keuze is. De brand in het winkelcentrum leidde tot woede... onder de inwoners van de Siberische stad. Er was van alles mis met de veiligheidsvoorzieningen in het complex... Zo waren nooduitgangen geblokkeerd en was het alarmsysteem niet in gebruik. Na de brand zijn vier mensen opgepakt. In het midden van India is een hotel van vier verdiepingen ingestort. Daarbij zijn tien mensen om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog eens tien mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers hebben de hele nacht naar overlevenden gezocht. Het hotel stond in de plaats Indore. De oorzaak van de instorting is volgens de lokale politie nog onduidelijk. Eerder meldde de krant The Times of India dat het gebouw instortte... nadat een auto zich in de voorgevel had geboord. In Venezuela zijn vijf medewerkers van de politie opgepakt... voor de fatale gevangenisbrand van afgelopen week. Onder hen is de plaatsvervangend directeur van de gevangenis. Het is niet bekendgemaakt waar de vijf van worden verdacht. Bij de brand kwamen donderdag 68 mensen om het leven. Er waren 200 mensen opgesloten, vier keer meer... dan waar het gebouw op berekend was... Het is nog niet duidelijk waardoor het vuur in Venezuela is ontstaan. Mogelijk gebeurde dat bij een vluchtpoging van gevangenen. Maar er zijn ook geruchten dat agenten brandstof in de cellen hadden gegoten. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het midden en zuiden regen. In het uiterste noorden en in het zuidwesten blijft het vanochtend zo goed als droog en schijnt vanmiddag misschien de zon. Het wordt 5 tot 9 graden. Morgen vooral in het westen, periode met regen, en het wordt dan 8 tot 14 graden.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 Vanavond op NPO3 de nieuwe advocatenserie Zuidas. De advocaat stagiair in Speed. Hoe kom ik aan een echte zaak? Met onder andere Annet Malherbe. De volgende keer dat je een cliënt achter mijn bureau benadert, laat ik je vallen. Zuidas. Vanavond om kwart over negen bij BNNVARA Vara op NPO3. Ja, ik loop uh, nu buiten met Pieter van Breugel, want we lopen naar de Honingbijenkasten, daar staan er wel. Nou, hoeveel, Pieter? Nou, ik denk zo'n twintig hier. Hè? Eens even kijken. Goed. En wat is dit? Nou, dit is iets wat, noemen ze een bijenhotel... of een insectenhotel eigenlijk, hè? Ja, ja. ja, ja. ja er wordt niks in, maar het is wel een, mooi, ja, een beetje verouderd uh, gevallen. Ja, ik ja. zie je wel een beetje, ja, een beetje afkeurend kijken. Ja. <laughs> ja, er zijn mensen die denken dat al dat soort spleten dat je daar iets mee helpt. Maar ik heb daar zo mijn twijfels over. Hè. Dus er zijn allemaal spletenkastjes... waar lieveheersbeestjes in moeten komen. Ja. En, en dat, dat wordt er altijd mee gepromoot. Maar er komen de verkeerde lieveheersbeestjes in. Oké, okay, ja, we lopen nog heel, ja, ja, ja, we ja. nog heel kort even naar die bijenkasten. Ja. Want voor, dat zijn de bijenhoningen... Eh, uh, de honingbij. Nou zeg, ja. ik ben ook wel ja. heel rollen van mijn apropos. Ja. Daar staan ze. Laten ja. we maar een beetje. Ja, ja. En, uh, ja. moeten we wel een stukje lopen. Het is notabene. Ja, we luisteren naar Vroege Vogel. Kijk eens even. Wat zie je? Halsgolven. Um, ja, ze zijn niet echt actief, hè? Nee, dat kan met dit regenweer niet. Uh, de temperatuur is ook nogal laag en er bloeit hier ook heel erg weinig. Hè. Dus het is nog niet echt uitnodigend, dus ze we moeten ver vliegen. En dus bij deze temperaturen beginnen ze daar nog niet aan. Ja. Uh, maar als de wilgen een beetje in bloei staan hier uh, in de nabijheid... dan uh, zullen ze daar zeker op vliegen als straks een beetje de zon doorkomt. Ja. Maar die honingbijen die leven in Volkeren. Mm -hmm. Maar jij hebt je gespecialiseerd op de solitaire wilde bijen. Ja, maar er is een verschil tussen wilde bijen en solitaire oh, bijen. Oh, nou daar gaan we het zo direct over hebben. We gaan naar binnen, want het is toch een okay, beetje ja, ja, regenachtig. Want je hebt ja. allemaal spullen meegenomen... waarin we leren wat we wel en niet moeten doen om die bijen te lokken, toch? Ja, ja. ja primair moet je bloemen hebben. Hè. En pas dan kunnen eigenlijk die, die nesthulpen die ik nou even wil laten... Horen, hè. Ja, kan die hotelletjes, die Airbnb's. Ja, ja, ja, ja. Die uh, wil ik wel even een beetje toelichten. Ja. Maar het primair is toch dat je natuurlijk helemaal afhankelijk bent van het bloemaanbod in de omgeving. Hè. Ja, ja, we gaan naar binnen. Ja, welkom bij het laatste uur van Vroege Vogels. Ik loop naar binnen met Pieter van Breugel. En dan gaan we zo direct kijken wat een goed bijenhotel is. We krijgen natuurlijk nog een stukje venolijn. Uh, ik moet even denken wat er nog meer in de uitzending zit. Nou ja, en we gaan nu eerst even rustig naar muziek. Want het is eerste paasdag. Goedemorgen. The dreams that stuff are made of. Ik hoor mezelf helemaal niet. Misschien, uh, ik, hoor, ik hoor mezelf niet, maar goed. Uh, muziek uit de speelfilm The Theory of Everything van de IJslandse componist Johan Johansson. Ik sta hier met Pieter van Breugel. Um, het is lente, dus als het zonnetje even doorbreekt zie je ze weer vliegen, de wilde bijen. En omdat het slecht met de bij gaat, zijn er steeds meer initiatieven om ze te helpen. Zo kan je in je eigen tuin een bijenhotel ophangen. Maar werkt dit ook? En wat zijn nou goede en wat zijn nou echte horrorhotels? Nou Pieter, we zaten, stonden al buiten. Jij zei al bij, uh, uh, bij dat ene hotelletje van het is een beetje oude keet. Maar je hebt er hier nou een stuk of acht meegenomen. Ja, ja, ja heb... want je kan in al die natuurcentra. Hè? Je kunt overal tegenwoordig bijenhotels kopen. Ja, net zoals vogelhuizen. Want ja. tegenwoordig in er hotels. Je staat zelfs in tientalen op, hè, en dat is voor de prijs van 1,95, kun je een insecthotel kopen in Ik zie er al een nou, barsting. Heel, heel Europa, in alle talen. Oh. En uh, nou ja, dan is dus de vraag, wat, wat is daar nou bruikbaar van? nou het, het kleine middelste stukje waar wat bamboestokjes in zitten, en die hebben nou toevallig een vrij kleine diameter, maar die mag nog veel kleiner zijn, want de meeste van die uh, gevallen die worden gemaakt met bamboestokken met een flink ruime diameter. Ja, want deze dan is het zijn wel meer veel... dan een centimeter. Ja, nou ja, ja, en dat. dat kijk, tot 9 mm, 10 mm is echt maximaal dat ze gebruikt worden, omdat ze zo ondiep zijn ook. Wacht dus ja. heel even, Pieter, want ja. het is radio, dus je moet even uitleggen ja. wat hier allemaal staat. Nou, hier, wat heb je ik, allemaal meegenomen? En hoe ziet heb, het eruit? Ik heb hier een collectie van, ja, wat slechtere en betere bijenhotelletjes. Die op de markt zijn nu. Die op de markt zijn, maar het is niet mijn hobby om al die dingen te kopen. Dus ik heb een kleine selectie gemaakt van wat er nu op de markt is. En daarvan zijn er een paar ja, wonderlijk goed. En er zijn er een paar die zijn echt... Ja, denkt, nou, nou, wie heeft dat bedacht? Hè? En uh, nou is er een beetje de tendens... om zoveel mogelijk variatie aan te brengen in die bijenhotelletjes... met het idee van alles helpt... Ja, en, en variatie daarin bedoel je? Nou ja, dan bedoel ik bijvoorbeeld uh, houtkrullen. Ik, ja, ik zie niet. hier een roostertje of een ja, de, en ja. daar zitten houtkrullen. Houtkrullen achter. Ja, de vraag is welke bij je daar nou graag in wil. Maar ik denk niet dat er, dat er beesten voor zijn die daar graag in wonen. Dus in die houtkrullen, dat, dat zaagsel, daar wil niemand in? Nou, ik denk het niet, nee. nee. Want je denkt daar meer heel menselijk van. Het is heel lekker warm en, en, en zacht. Ja, en daarom zijn mensen steeds meer variatie gaan bedenken. Hè. Ze hebben ook uh, ja, zeggen, uh, aanmaakhoutjes erin gestopt... En uh, oh ja, Ik zie hier een huisje met aanmaakhoutjes ja, en, en een blauw vakje. Dat ziet er natuurlijk wel vakje, heel leuk de, uit, met, de, met de, wat gaatjes, de, erin. Met gaatjes erin. Met gaatjes erin, maar de essentie wordt hier gemist. Want het is een plankje waar gaatjes in geboord zijn. Maar je moet eigenlijk hout hebben waar je gangen in zijn. En dit is dus één plankje met gaatjes. Voor de leek is dat precies hetzelfde als een, een stuk hout waar gangen in geboord zijn... Maar het is nep, want hierachter is dus één grote vergaderzaal. En dat doen solitaire bijen niet. Nee. Wat zeg even, wat heeft een solitaire bij nodig? Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe behuist hij zich nou, voordat hij dit hotel ja, uh, opzoekt? Ja. Nou, dat moet ik eerst even zeggen. De solitaire bij, die bestaat natuurlijk niet. Daarvan is driekwart van al die soorten die we in ons land hebben. Dat zijn iets van 350. 350, 350 soorten. Driekwart van nestelt onder de grond. Die help je helemaal niet met die hotelletjes. Nee, dus daar hoeven we niks aan te doen. Daar, nou ja, daar hoeven we niks aan te doen. In ieder geval bloemen. Zorgen dat het bloemen zijn. Ja, dat, dat is één. Daar help je die bijen in ieder geval mee. Maar die solitaire bijen, dat is nog geen ja, laat zeggen, 20% van het aantal bijen... dat bovengrond snestelt in deze holletjes. Ja, <coughs> sorry, die help je echt alleen maar door gangen aan te bieden... die eigenlijk oude boktorgangen vervangen. Ja, want dat is eigenlijk hun locatie waar ze wonen, in Doodhout, de Boktorgangen. Daar maken ze hun nest. En dat moet je dus nabootsen. Dat zijn gladde gangen. Want anders gaan hun vleugeltjes stuk? Ja, bijvoorbeeld bij het, want ze moeten op en neer door die gangen. Maar ze eh, hebben echt gangen nodig? Ja, ze hebben echt gangen nodig. Ze leggen wat we noemen lineaire nesten aan. Dus achter elkaar liggende cellen, broedcellen, waar ze het provianderen met stuifmeel en nectar. En een eitje opleggen en dan een tussenwandje maken. En zo bouwen ze eigenlijk een hele ja, eigenlijk een reeks van cellen achter elkaar in ja. zo'n gangetje. Dus zo gaat het, door een gangetje. En dan, ligt, en dan denk ik bij solitair, dat zijn singles. Maar ze ja. moeten er toch wel een partner zoeken om die eitjes in die netjes te leggen. Zijn ze solitair of toch met z'n tweeën in zo'n gangetje? <lacht> nou, mannen in de bijenwereld doen helemaal niks. Ja kijkt me echt aan. Ja, ja dat zijn echt een nee, beetje... Nee, die zijn luie, luie donders. Ja, dat zijn luie donders. En ze mogen misschien één keer meedoen en dan is het afgelopen. Ja, ja. Ja? Dus dat... Uh, mannen doen... <lacht> helpen helemaal niet mee. Dus die, de solitaire bijen zijn die bijen die zelf een eigen nestje maken en waar moeder de koningin is hè? Ja. en geen werksters heeft. Oh, dus ja. ze doen het helemaal zelf. Het ja. zijn echt girl power. Is het. Ja, ja, ja, ja. Maar even voor de hele groep, want daar ging het straks over. Je hebt wilde bijen en solitaire bijen. Nou, de term wilde bijen gebruiken we voor alle bijen anders dan de honingbij. En daar horen dus ook de hommels bij. Ja, die hommels doen het ook goed, toch? Ja, maar hommels die moeten een muizennest hebben om te starten... en die maken een volkje. Dus die, dat zijn sociaal levende bijen. Ja. Hè? Dus onze, dat zeggen van natuur, die hier voorkomen... de sociale wilde bijen, zijn hommels. Ja. En die andere noemen we de solitaire bijen. Nu even tot slot. Ja. Nu heb je 1, twee, drie, nou wel een stuk of tien... Ja. verschillende kastjes die je overal uh, te koop zijn. Zeg ja. even nu aan de luisteraar welke ze moeten hebben... Voor om echt die, die nou, paar, solid, nou, paar wilde bijen hier te lokken. Mag je dat noemen? Ja, dan natuurlijk mag je namen nou, ja. noemen. Nou ja, bij, van natuurmonumenten vind ik dat die van een redelijke kwaliteit zijn. Ja, en dat is een zeven? Ja, nou ja, goed. De, de, de, dan kan ik zeggen, nou, een soort aanbeveling. Hè? Als ze dat merk hebben vooruit die dennenappeltjes. Die ja, er zit één vakje met dennenappeltjes. Ja, dat nou is nou, een soort of voor. zo. Ja. Ja. Uh, maar goed, dat, dat mag er dan in zitten. Maar waarom natuurmonumenten honingbijen op de sticker heeft zitten er oh, dus dat een plaatje solitaire. met honing, ja. ja. oh, natuurmonument ja, heeft helemaal geen is, verstand van. Nee. <laughs> dat is dan weer een raadsel, hè? Ja, ja, ja, maar de gemiddelde Nederlander ziet dat verschil natuurlijk niet, hè? Want wat, wat is er zo anders? Die ja, honingbij maar, is echt. Gemiddelde Nederlander is toch ook wel een beetje intelligent of niet? Die zit er wat een honingraad achter zit. Oh, dat is waar. Je ziet ja, de honing. Ja, dat is dus. Maar goed, die van natuurmonument is goed. Over het algemeen nog een ander? Van, redelijk van maat. En verder uh, moet ik zeggen: dit kastje wat ik gisteren heb. een heel klein blauw, heel klein blauw kastje. Daar zitten gelukkig een heleboel hele kleine diameters in. Ja, en daar van die van de kleine moest, bamboestokjes. Ja, de meeste bijtjes ge gebruiken gangetjes van 4, 3, 4 mm. En wij bieden van 12 aan. Ja, ja. En dit heeft de prijs van 2,99. En dat is de kampioen. Dat is de kampioen, dus ja. dat is de goedkoopste voor de beste ja. prijs. Ja. 2,99. En die heb je gekocht bij, want we hebben natuurmonumenten genoemd. Ja. Ja, ja, volgens is mij is het, het de, Intratuin de of zo. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Nou, het dan het allerlaatste, want en, het moet afsluiten. En dit is het, dat zijn het. het ja, een beetje modelnestje. Wat je kunt gebruiken in een stukje berkenhout geboren. Gangen. Het is een klein stukje stam, ja, Heel schattig. Maar niks, maar het is iets dieper dan die andere. 10 uh, ja, centimeter Ja, ongeveer. ja, ja, ja. En, en daar, daar zitten gewoon wat gaatjes in. Ja, en vooral kleine hè? Al die grote, dat zijn wel eens maar één een bepaalde, een bepaalde soort die daarin gaat. Hè? We gaan foto's ja. maken en het op uh, internet zetten. Oh, Pieter ja. van Breugel, dankjewel. En wordt het een ja. goed seizoen? Ja, dat belooft wel weer een goed seizoen te worden. Ja. Ja, ja, ja. Ja, okay. Dankjewel. Oké, okay, prima. Dankjewel. hoorde de prelude The Fire of Spring... van de Engelse componist John Ireland... uitgevoerd door John Lennon Piano. En ik wil nog even zeggen dat Pieter van Breugel... onder andere het boek Gasten voor Bijenhotels schreef. Dat kunt u ook nog kopen en, uh, ja, en inzien... om alles te weten over goede bijenhotels. We gaan naar ree. Ik heb net, wat ik al zei eerder... vorig uur drie reën gezien... en vier nijlganzen trippelen hier nu weer langs. Maar tijdens de voorjaarstelling na de winter worden landelijk de reeën geteld. Simpelweg omdat de schuwe dieren zich dan nog niet kunnen verstoppen... Uh, tussen de gebladerte, gebladerte van bosjes en bomen. Verslaggever Jesper Buursink telt mee met boswachter Kelly Meulenkamp van Natuurmonumenten. Gewoon hier bij het Naardenmeer. Maar dat blijkt toch nog niet zo makkelijk. Hoe kan ik ze nou het makkelijkst herkennen dan? Uh, ja, dat is altijd... <laughs> de, de, ja, als je ze niet zo vaak ziet of er niet zo vaak op let... dan, dan duurt het in het begin wel even voordat je eigenlijk door hebt van... hé, hey, daar staat er een. Maar op een gegeven moment heb je een bepaald silhouet en, en vorm... En, en dan springen ze er al snel uit. Alleen, hier momenteel zien we ze nog niet. Nou, ik zie ze oneerlijk zijn altijd alleen maar pas als ze beginnen te rennen. <laughs> ja, ja, dan ben je net te laat. En ik kan ze ook net niet meer aanspreken vaak. Top, hè? Even zien hoor. Even een verder kijker erbij. Niks. Niks hè? Nee, gaan we nou, gaan we iets verder rijden. Een klein stukje verder. Nou, ik kom menno vaak genoeg uh, dat hij schreeuwt dat er een, uh, een ree in de verte loopt. Ja, de zeker, nou, ze zitten hier ook volop hoor. En, uh, vooral op dit soort mooie avonden moeten we ze echt zeker wel gaan zien. En kijk je nou op bepaalde plekken waar ze zouden kunnen zitten? Ja, ze staan vaak in, in, uh, langs de bosranden. Dus bij de avond in de schemering treden ze dan uit. En dan, dan staan ze meer aan de rand van het bos uh, op zoek naar uh, voedsel. Het is een echt een selectieve eter. Dus het zijn eigenlijk snoepkonten. Dus ze eten voornamelijk nu bijvoorbeeld uh, de jonge knopjes van de uh, Campo Fuli. Die vinden ze nu erg lekker. En uh, elzenknopjes. En ze, ze, ze pakken wat onkruidjes en dergelijke tussen... Uh, of kruiden tussen de dus het gras door. Het is, het is niet zoals een hert een grazen... maar het is echt een, een, een selectieve eter. Daarom staan ze dus ook altijd in die overgangsgebieden uh, het liefst. Ja, want we rijden hier rond het Nadermeer. We staan aan, aan, de ran, aan het randgebied, want ik zie daar gewoon uh, de huizen. Ja, ja, dat is het Laagjeskamp. Uh, hier rechts is dan uh, Nadermeer-Oosters, zoals wij het noemen. Dat is een, een stukje uitmijning. Daar maaien we. En dat, dat verschralen we. Het is eigenlijk altijd heel erg geliefd uh, bij ree. Hier staan gemiddeld uh, nou, een stuk of... 8-9 reën, zie je toch vaak bij elkaar staan. Ja, alleen uh, nu niet. <laughs> alleen ganzen. <laughs> hey, en we doen dit met de auto. Klopt. Niet ja. romantisch te voet of te paard. Of, nee, uh... want dat komt omdat we natuurlijk het, uh, het hele meer tellen. Uh, samen met mijn collega's splitsen we het meer in twee delen op. Ja, wij zitten en... aan de zuidkant onder het spoor. Ja, ja. klopt. En uh, Jan aan de noordkant. En, uh, Kijk, het is de bedoeling dat je eigenlijk zo'n heel gebied meetelt in, in een ronde. En uh, als je dus per stukje gaat tellen, dan krijg je nooit op één avond of één ochtend het hele gebied uh, af. En wat je dan eerder gaat krijgen is dubbeltellingen. Maar we speuren de horizon af. En ze zijn nog niet zo groot hè, die reën. Nee. dat. Nee, zijn de... geen dammer toch? Nee, nee, zeker niet. En in dat riet uh, valt het ook niet mee om ze te vinden hoor. En dat is ook de reden waarom we het nu doen. Dat, uh de hoeveelheid blad en, en groei nog niet echt in het gebied zit. Dus je ziet ze wel beter staan dan als ze het later in het jaar doet. Wat zien we daar nog in de luchten? Dat zijn koolganzen. Ja. Hele groepen, hè? Ja, gigantisch veel. Kijk, moet je horen. Allemaal koolganzen. Net water aan kool nu doet ze een echt brand. Gigantisch veel. Maar was man zit meer daar staat er twee stuks. Oh ja, oh, die kijkt nu ook helemaal verbaasd naar ons. Ja, kijk, dat is een geit. Oh mooi zeg. Ja, die is mooi dichtbij. Je moet nagaan hoe mooi ze opgaan hier in, in, in die omgeving. Dat je ze ook bijna niet ziet. En hoeveel mensen er nu hier ook langs fietsen die eigenlijk geen idee hebben hoe dichtbij die reën nu hier staan. Dit is, uh... Maar dit, dit is een eenzame, die zit niet in een zogenaamde dit... sprong, zo'n groep. Nee, want wintersprongen dat is eigenlijk in het algemeen zwinters uh, Dus je ziet ze nu nog wel in een sprong staan. Alleen nu gaan die de bokken en de geit krijgen hun eigen territorium. En wat dit is, is eigenlijk een smal dier. Dus dit is een uh, kalf van vorig jaar. Dus de geit die loopt waarschijnlijk. In het stuk waar we hem net hebben gezien eigenlijk, waar die bok ook bij staat. Dus het smal dier rent nu eigenlijk terug naar de moeder. Kijk, nou lopen die reeën ook in de verte, zie je? Oh ja, ja we moeten nee. er anders even uit. Dan hebben we misschien beter ja. overzicht. In de verte ook nog een torenvalk. Ook nog? Ja. Even kijken. Een totaal een stuk of vijf dan of zo, of zes? Ja, je ziet daar nu het meest linkse bok. Dat is een, uh, een zesender die nu aan het vegen is. Dat zie je goed. Dus die... Uh, dus die is, die is aan het... het vegen? Ja, dus die is nu momenteel zijn gewij uh, aan het uh, krassen tegen die willig die daar uh, tegenaan staat. En waarom doet hij dat nou? Om uh, het bas, dus het opzetten van het gewij, uh, de, de, de, de haren er eigenlijk af te, te vegen. En daaronder zit dan het harde gewei wat eigenlijk iedereen kent. En wat... Eigenlijk ook gebeurt is dat er een, een ter tussen de geweien zitten eigenlijk klieren en geurstoffen. En daarmee bakent die eigenlijk nu een territorium af. En waarom worden ze nou hier geteld? Nou, dit is een trendtelling, dat is landelijk. Alle uh, WBE's, TBO's wer werken daar aan mee. WBE's? Nou, WBE's, een, een wildbeheereenheid. En daarbij probeer je eigenlijk zo groot mogelijk... Een complete telling te krijgen van alle gebieden. Om te kijken van, joh, hoe is het met de populatie? Uh, moet er beheerd worden? Of kunnen we het reguleren? Of wat, wat, wat wil je met een gebied eigenlijk en met het soort? En wat kun je dan met die informatie als je ze geteld hebt? Uh, dan kan je kijken wat, wat bijvoorbeeld afgelopen winter gedaan heeft. Kijken, want een rewild is gevoelig voor vocht en, en nattigheid en kou. En dat merk je dus in dit soort gebieden. Kan je dat heel goed terugzien. Het, je kan het verklaren zeg maar, als je bijvoorbeeld in de omgeving meer verkeersslachtoffers krijgt. Dan uh, kan je ook laten zien van, joh, het er gebeurt meer. Dus we moeten meer maatregelen treffen ter bescherming van die soorten. Dus een wildviaduct of meer rasters. Of uh, zorgen dat die beesten een uh, goed uh, bestaan hebben. Ja. Maar intussen hebben ze allemaal de koppen weer van ons weggedraaid. Ze zijn ze allemaal met de, met de, de billen. Hoe noem hij het ook alweer? Spiegels. Met de spiegels oh, met naar de ons spiegels toe. Met de spiegels naar ons toe. Ja, En dus uh, denken het is goed. We gaan lekker verder. Zullen we verder rijden ja, en kijken of we uh, nog meer kunnen vinden? Ja, helemaal goed. Mag even noteren natuurlijk. Check je nog even. Vijf vijf. Het is ook wel luxe zo vanuit de auto. Ja. <laughs> Ja. Yeah. Kelly, jij en Jan. Jan die rijdt aan de noordkant van naar de meer. jij aan de zuidkant. Uh, maar jullie rijden eigenlijk om het terrein heen. Klopt. Maar er binnenin ja. zitten er ook nog allemaal redenen die tel je niet mee. Nee, want dat is logistiek gewoon niet te doen op zo'n kort tijdbestek. En uh, ook eigenlijk alles wat wij bereiken daar in het Nademeer is met via de boot. Dus je verstoort eigenlijk die reë al, dus de kans dat je hem telt is al heel klein. Met ja. een auto maakt ze niet veel uit, dat zijn ze gewend. Nou, dat zijn ze hier gewend, fietsen zijn ze hier gewend. En, uh, dus die, die verstoring heb je hier gewoon niet. Behalve dat ze af en toe even opkijken als ze met de auto stilstaan en dan hun staan staren door we verder kijken. Klopt. Dan, wel even opkijken. dan kijken ze even op, maar dan denken ze, ach, het zal wel veilig zijn. Okay. Zullen we, op, zullen we op waswachters zijn. Juist. <laughs> oh, daar staat ook een hele groep. Zie je dat? Hele sprong. Even kijken hoor. Ja, Dan rijden we dus. Even kijken. Wat is het? 100 meter verder? Dan staat ja. een hele groep. 150 meter of zo. Even kijken. Even eerst de aantallen tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stuks. 10? 10 stuks? Ja. En één keer bij elkaar. Dat heb ik nog niet gehad hier. 10 op deze weide. Een nieuw record? Ja. <laughs> nou, ik hoop niet dat het meer schade betekent dan ook uit de auto. Nee, we hebben, we in het nadenmeer hebben we helemaal geen schade van geveld. Ja, we zijn even uit de auto gestapt. Nou, er zit een hele oude bok tussen, lijkt oude. het wel. ja Die ligt daar op de grond. Je ziet hem nu helemaal links. Zie je dat die geweiën zo wat tegen elkaar aan zitten? Ja, ja, ja ik zie het. En als Wauw, je ja. die, die bok daar rechts ziet, die, die, daar staat het veel wijder. Uh, dus dat is wel heel mooi. En het ligt lekker op het gemakkie, zo hè? Ja, mooi. <laughs> wel te zekeren. Ze hebben ons wel in de gaten. Mooi hoor. Mooi. En uiteindelijk werden er die dag 53 reën geteld. Rondom het naar de meer door boswachters Kelly en Jan. En meer informatie op voegenvogels.bnnvara.nl. de Pastorelle uit het ballet De Waaier van Jeanne... op muziek van de Franse componist Francis Poulenc... uitgevoerd door het Orchestre Nationale de France. Ja, de vogelzang in het voorjaar... je hoort het nu ook al op de buitenmicrofoon... dat is eigenlijk een soort langgerekte bolero van Ravel. Iedere week een paar instrumenten erbij. En Het mooie van deze tijd van het jaar is... Het orkest is nog niet op volle sterkte... dus dan kun je de verschillende vogelsoorten nog goed herkennen en onderscheiden. De mezen laten zich altijd vroeg in het voorjaar in het concert horen. Samen met geluidenjagers Henk Meusse en Dick de Vos... is onze verslaggever Rob Buiter mezen gaan luisteren in het bos. Zijn er twee... Dick en Henk, het is nog lekker vroeg in het seizoen. Er zingt nog niet heel veel. Maar de mezen zijn er altijd op tijd bij, hè? Oh, die mezen zijn zo... Kijk, hij komt deze kant op nu. De mezen zijn er altijd zo vroeg bij... Die, die... in december krijg ik al lentegevoelens als ik de mezen hoor. De pimpelmees vind ik zo mooi. Bovenin een boom, dat zangetje. Koolmees ook. Nou, 10 december, dan kun je hem al horen zingen. En dan begint voor mij toch een beetje de lente. Totaal in de war die meesters. Die, die, die, die, die, die houden die zich niet aan de kalender, is maar goed ook. Maar de, de koolmeesters hoor je eigenlijk het meeste. We horen nu een, een, een dubbeltoontje. Maar heel vaak heeft hij ook die afwisselende, een hoog en een laag uh, toontje. Hij heeft een bak variatie in huis. Van heb nou, ik jou daar. Ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, als ik, vaak, ik ken toch best veel vogelgeluiden, zo langzamerhand. Als ik een geluid niet ken, dan is het bijna altijd een koolmeester. Van heeft weer een variant van de koolmeester ontdekt. En dat schijnt iedereen te hebben. Afgelopen voorjaar ben ik er flink mee bezig geweest om gewoon bij mij in de wijk elke keer als ik een nieuwe corona-variant hoorde of een nieuwe pimpermees-variant, dan ben ik die gaan opnemen. En dat is echt, dit is ook, het is ook grappig, want die, je hebt die twee tonen. Je hebt het meest standaard wat iedereen kent is tietu ti ti ti Het en fietspompje. Het fietspompje en het kan ook tu-ti-tu-ti -tu, -tu, zijn. Maar ja, daar kan je dus een uh, aantal nootjes herhalen. Ik kan ti, -ti du ti -ti du ti, ti du of tieti du du Titu. ti du ti -ti -du, ti -ti -du, ti -ti du. Of soms is het eerste nootje zo kort dat je dan hoor je bijna het eerste nootje niet. En naast die, die mooie gezongen, gefloten tonen... heeft hij ook een wat rauwere zang. Dat hoorde je hem net doen. Dan zijn de, de noten minder zuiver. Maar altijd zo'n herhaling van uh, twee verschillende toonhoogtes of, of, of twee van dezelfde en een andere. Dus daar zit altijd wel hetzelfde ritme, hetzelfde timbre... dezelfde snelheid in. En, maar er is zoveel variatie mogelijk. Het schijnt er te zijn dat als koormeisjes ouder zijn... dat ze dan steeds meer zangtypes uh, gaan... Hmm. Songtypes gaan, gaan ja. zingen. En daardoor worden ze ook aantrekkelijker voor, voor vrouwtjes. Dus die vallen op oude mannetjes, die, die, die, die, andere, die mezenvrouwtjes. Omdat het blijkbaar survivors zijn. Ze zullen dan voor de koolmees in ieder geval onthouden variaties op een fietspomp. Ondertussen horen we op de achtergrond ook alweer uh, de, de pimpelmezen. Ja, heel mooi. Ja, ja die pimpelmezen heeft eigenlijk twee totaal andere zangtypes. Hè? Die, uh, dat zilveren lachje is dat... Uh, wat je, wat je nu hoort, dat dat één of twee hoge tonen en dan een serietje uh, lagere. Ja, ja een heel mooi belletje. Belletje. Uh, of met één... Maar hij heeft ook uh, uh, ja, een beetje een kolmeesachtig liedje. Dat, dat je ook twee tonen uh, afwisselt. Maar dit, wat je nu hoort, is typisch Pimpelmees. En, en dat hoor je eigenlijk het vaakst, dat zangetje. Oh, ja. Hij komt hier boven ons, hè? Meter of 10, nou ja, meter of. Nou, hij is nu nieuwsgierig naar ons. Want wij, ja. wij doen die meeste geluiden aan nu. Dus ja, ik, ik, ik kom te kijken. Wat ik dus net vertelde in die Koolmees, ik ben met die pimpermees ook varianten gaan opnemen en dan kom je net zo ver. Ja, die pimpermees die kan ook he heeft heel veel uh, varianten. Maar wat dan opvallend is steeds, en daar gaat het bij vogelgeluiden toch vaak om, is de, het, het stemgeluid. En die pimpermees, in al zijn zangetje, zangetjes is hij is eigenlijk. Dat is de koolmees weer, hè? Dat is heel duidelijk, de koolmees. Hebben we de twee algemene mezen, de koolmees en de Pumpelmees uh, hebben we hier om ons heen. Maar goed, er is natuurlijk nog meer variatie mogelijk. Zwarte mees bijvoorbeeld. Ja, de zwarte mees lijkt eigenlijk het meest op de koolmees qua zang. Maar ja, daarvoor moet je echt uh, de naaldbos in. Daar kun je niet voor in de stad blijven of in, de, in het dorp. Daar moet je echt het bos in. Het is in feite ook titu, titu, titu, zoals de koolmees doet. Maar het is... Veel scherper. Hij heeft een beetje het uiterlijk van de koolmees, maar uh, ze zang uh, heeft er ook wel wat van weg. Hè? Zang heeft er ook wel wat van weg. En als ik het dan nu ik dat zo weer eens hoor, om het complex te maken, heeft misschien de, de klank van de pimpermees, de, de hoogte, een beetje de scherpte, maar in feite qua, qua ritme. Is het heel erg kool mee, titu titu, maar dan op een echte een hogere toon. Goed, dan hebben we bij de mezen ook nog de glanskop en de matkop. Lijken ze uiterlijk enorm op elkaar, maar dit is echt zo'n geluid wat je in de bossen kan horen van de Glanskop. Ja, meestal hoor je dat, dat roepje eerst, en, de, de, maar de zang is ook weer een typische mezenzang. Uh, een hoog-laag afwisseling. En ja, ik vind het wel wat, wat, wat afgemeten, wat, wat bijtend eigenlijk. Een beetje, beetje fel. En ik, ik hoor ze ook niet zo vaak zingen. Ik, uh, ja, ook weer zo'n zo soort waar je de bossen weer in moet. En uh, hij is toch ook iets minder algemeen. En ik vind de zang, ik, ik moet toch altijd als ik een, een glanskop hoor... toch even goed luisteren van, oh ja, dit is een glanskop. Maar wat typisch voor de glanskop vind ik... en dat hoor ik ook een beetje in deze zang... wat hij ook in zijn roep heeft, daar zit zo'n... ja, hoe moet ik zeggen, een soort zweepslagje in. Daar zit, die toon is niet helemaal zuiver, daar zit een... Ja, ja ik vind het pituw, pituw, dat hoor je echt heel vaak. Ja. En dat, dat vellen, dat heeft hij ook in zijn, in zijn zang wel. Veel vogeltje dus, eigenlijk. Ja. Het glanskop. Ja. Maar voor veel, ja. Mensen, voor veel mensen geen bekende soort, denk ik. Ik denk dat je er vrij makkelijk aan voorbij loopt. En dus je zult echt in de, in de, in de loofbossen... Hè. je moet bij de glanskop niet meteen in de, in de naaldbossen denken... maar je moet ook meer aan de, aan de loofbossen denken. Uh, echt een soort om even goed op te letten. Omdat hij... Uh, hij zal er heus wel zitten, maar je moet er echt even op letten... en je loopt er gemakkelijk aan voorbij. En dan de, de laatste, de matkop. Uiterlijk ja. heel vergelijkbaar. Ja... ja. Ja, zeker. Mijn zoon zei, het, zij zijn precies hetzelfde. Nee, luister maar naar hun zang. want het is totaal anders. Ja, die heeft Melancholisch, hè? Weemoedig, ja. Ja, hij heeft wel wat uh, gelijkenis met de zang van de fluiter. Dat is het enige met wie je hem een beetje zou kunnen ver verwarren. Maar dat lage tu tu tu. Ja, dat heeft iets, iets melancholisch, iets weemoedigs. Een ja. ja. Iets mats, misschien ook wel. Ja, levensmoe. Nee, nee, nee, nee. <laughs> natuurlijk niet. Die vogeltjes die zingen zijn zeker niet levensmoe. Oh. Maar wat ik, zit, bij de matkop zit er niet zoveel variatie in. Bij die glanskop heb je dus ook allerlei variatie. De glanskop kan heel veel variëren met zijn toontjes. Maar die, die, die matkop, dat is eigenlijk een, een drietonig of vier, misschien een keer vijftonig... Mm. Tjuw, tjuw, tjuw, klagerig. En veel meer is het niet. En veel meer wordt het niet. En waar gaan we die zoeken, de matkop? Ja, die kun je dus op twee verschillende plekken vinden. Die kun je zowel vinden in de, in de naaldbossen... maar ook in de, in de, in de grinden, in de vochtige bossen. Ja, het is wel een hogeschool zangkunde. Maar nog even resumeren. ze dus Allemaal op een rijtje voor het beste resultaat. Eén, de matkop. Twee, De glanskop. Oh, dat was de matkop nog, hè? Geert knie. Ja, de glanskop. De zwarte mees. En, ja... De pimpelmees. Oh. Die is zo lief. Met die leuke eyeliner. En tot slot de koolmees. Ja. Die kennen we allemaal wel. Meer informatie over deze en andere vogelgeluiden... op onze site vroegevogels.bnnfara.nl. Oh. Ja. Deze is ook heel herkenbaar. U hoorde hem net, de koolmees. En nu de bosuil. Uh, beleefde beleefd lente camera's die, uh, die zijn natuurlijk al staan al aan en de Koolmees is al druk bezig met de nauwkeurige inspectie van de nestkast en in de andere kasten is er ook leven in de brouwerij. De slechtvalkvrouwtjes vrouwtjes raken verstrikt in een gevecht met elkaar en de zeearenden moeten strijden voor hun nest. Maar de meeste reuring is bij de bosuil. Een eekhoorn liep over de nestkast heen tot grote schrik van het vrouwtje. En het mannetje vliegt af en aan met prooien. En dat loont zich, want het bosuilvrouwtje heeft de primeur. Zij legt het eerste beleefde lente-ei. Aan de telefoon bosuilwatcher Jan Konings. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Ja, uh, het eerste ei, maar het zijn er al twee, geloof ik, hè? Ja, uh, twee dagen daarna kwam het uh, tweede ei. Ja. En uh, ja, de spanning die gaat pas beginnen over 28 dagen. Dus hij zal nu in 28 dagen lekker rustig blijven broeden... En ja, er is nog maar weinig spektakel in de kast, moet ik zeggen. Oh, en blijft het bij twee eieren, denk je? Ja, nu wel. Maar ik moet zeggen, het nest heeft eigenlijk het rolletje eigenlijk dik bij de camera gelegd. Misschien dat er een derde ei ligt, wat we niet kunnen zien. Dus het is nog altijd een leuke verrassing. Ja, dus men, wie weet. Het is een beetje verstopt. Ja, ja, ja dan zie je dat niet. En, en is het wel normaal zo vroeg in het jaar voor de bosuil? Nou, het vorige jaar was die alles een maandje vroeger eigenlijk. Maar ik denk dat het veel te maken heeft met het weer. Met het afwisselend weer, laat ik het zo zeggen. Ja. Want in ja, heel beleefde lente is er een hele rare verschijning dit jaar. Maar ik denk dat het allemaal eigenlijk met het weer te maken heeft. Ja, die ineens die kou, als, ja. ja, met de muizen. Er zijn heel veel muizen hier, want we wonen hier midden in de natuurreservaat De Mijnweg. En ja, het muizenbestand is hier zelfs heel groot. Ja, dus die... en, uh, Ik heb een grote wal en het is naar een grote gatenkaas. Het zit vol met gaatjes, dus we hebben muizen genoeg. Ja, dus die maar, bos... Dus, die ze komen door het natte weer niet uit een holletje. Nee, oh, maar die bosuilen, ja. die, uh, die hebben genoeg uh, te eten binnenkort. Ja, en dan is het natuurlijk spijtig te worden op tijd voor de vogeltjes gepakt. Net zoals vanmorgen kwam je dan met een meren mee naar binnen. Ah, nee. en, ja. Het ziet er niet zo leuk uit natuurlijk, nee. maar ja, dat is uh, natuurlijk. Ja, dat, dat is het eten of gegeten worden. Uh, en die bosroepen, die we allemaal zo kennen, is die nu ook stiller uh, nu, nu er uh, gebroed wordt? Uh, nou, als het vrouwtje uh, toch wel zin heeft in, in, in, in een beetje te eten... dan roept het vrouwtje toch wel uit zijn kast of door het vliegaf door naar buiten. En de man is altijd in de buurt, want hij is heel waakzaam. Ja. Om, ja, dan gaat hij toch wel zijn best doen om iets te halen. Maar wat ook heel erg opvalt dit jaar, het vrouwtje krijgt heel weinig prooien in de kast. Oh. Dus ik verwacht gewoon dat hij heel vaak uit de kast gaat en buiten zijn prooi op En Ja, andere, andere jaren dan zie je toch wel heel vaak dat de man wel drie, vier keer per nacht de kast in komt. En nu zie je dat niet. En hoe verklaar je en... dat? Ja, ik heb ik geen verklaring op. Nee, nee. Misschien met anders, die met daar een antwoord op kun je geven. Ja, nou ja, als luisteraars het uh, weten, dan mogen ze het mogen ze schrijven. Doe. Nou, uh, uh, even tot slot, want je zei al, uh, kijk, die bosuil, die eet dan jonge merels en van alles op. Wat is een bedreiging voor de bosuil zelf? Nou, ik denk dat er geen bedreiging is, want hij kan zich goed weren. En hij weet, ja, nogmaals, hey, ze zitten hier al vijf jaar in deze kast en ze zijn... Dit koppeltje, als het goed is, zijn we al bijna 15 jaar bij elkaar. Oh. En ze weten elkaar heel goed te beschermen. En ja, het is gewoon een fantastisch. Het is eigenlijk ja, een belevenis. Het heet niet voor niks beleven. Ja, beleven. We, we gaan ervan genieten. En 28 dagen en dan komen de Elskuikentjes. Ja. En dan komen de kuks. En oh. het is wel leuk om het te vertellen. Vorig jaar is er een Kuik geringd. In volgende vlucht, drie kilometer hier vandaan. Die zelf met drie jonge kuks zat. Dus hij was een jaar daarvoor hier geboren en nu zit hij hier drie kilometer hier vandaan. Nou, het is gewoon geweldig. Het is geweldig. Dankjewel, Jan en Konings. Dan, ja, en dan de, bos, de, de geluiden van de wel. Het is gewoon heel, heel indrukwekkend. de weg, komt het over hier. Ja, fantastisch. Want als ik nou hier een verlengde de raam open en kijk ik zo in het verlengde van de tuin op honderd meter ver, dan zie ik de bos uit de kast hangen. Nou, het is gewoon een sprookje. Het is een sprookje. En we gaan allemaal kijken. Beleeftelente.nl. Dankjewel, Jan Konings. Hommage aan Bach van de Paraguayaanse gitaarcomponist Augustin Barrios Mangoré Uitgevoerd door Pauline Oostenrijk op hobo en Enno Voorhorst op gitaar. Ja, we sluiten af deze vroege volgers met een best wel heftig onderwerp: padden, kikkers en salamanders sterven aan allerlei ziektes. Maar hoe snel verspreiden die ziektes zich door het land? Onderzoekers van RAVON willen daar een antwoord op krijgen. En daar heb je verse dode exemplaren voor nodig. Als u aan uw paasontbijt zit, even rustig aan. Alleen is daar nog niet zo makkelijk aan te komen. Annemarieke Spitsen van onderzoeken bij RAVON, de Reptiele Amfibie Vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is het probleem? Het probleem is eigenlijk... Um, er is een groot aantal ziektes in Nederland waar wij onderzoek naar doen... En de belangrijkste op dit moment is een salamanderziekte... die de vuursalamander in Nederland nagenoeg heeft laten uitsterven. En wij willen graag weten... of die schimmelziekte zich ook verder over Nederland heeft verspreid. Dus wij hebben een oproep gedaan die een beetje tweeledig is. We willen ja. graag mensen vragen om alert te zijn... op zieke dieren en dode dieren... die potentieel besmet zouden kunnen zijn met die schimmelziekte. En tegelijkertijd willen we heel veel lijkjes hebben eigenlijk... Nog niet, niet van die pannenkoekjes. Maar nee, gewoon... Dus niet die platgereden nee, die we van nee. de weg af moeten schrapen? Nee, nee, mensen hoeven niet met hun pannenkoekmes uh, van die uh, kartonnen dingetjes van de weg te schrapen. Nee, ze moeten een beetje intact zijn en ook vers. Uh, en daarmee willen we verder onderzoek doen... Uh, Waarbij de rode draad toch wel ziektes is. We gaan die lijkjes kunnen we gebruiken voor verschillende soorten onderzoeken. Ja, allereerst die vuursalamanden. Die, komt, die kwam eigenlijk alleen maar vooral in Limburg toch voor. Hè? Het is een beetje ja. een zuil, Heel mooi hè, zwart. Met ah, van die. prachtig. Ja, ja. Beschrijf hem even. Ja, het zijn echt, ik vind altijd de dolfijnen onder de salamanders. Want ze lijken altijd te lachen. Ze zijn gigantisch groot, zwart, met geel, heel... Onnederlandse, ja, heel te Ja, ze zijn echt geweldig. Maar ze, ze, ze komen bijna niet meer voor. Nee, de populatie is met 99,9 afgenomen. Maar dan kan je ook bijna geen doden meer vinden, want ze zijn leven. Nee, al dus niet we meer. vragen vooral mensen die dus nog uh, in het Veilandenbos en in het Bundebos in Zuid-Limburg daar komen nog populaties voor, waar we ook elk jaar wel larven vinden. Dus er zijn er nog Aha. minstens twee. Oh, het is nog een koppeltje. Precies. Um, om mensen te zijn die daar rondlopen, van ja, zie ik nou een zieke uh, vuursalamander of misschien een dode of een alpenwatersalamander? Want die komen ook in dat bosgebied voor. Uh, meld het ons dan alsjeblieft, want dat zijn wel de interessantste gevallen. Want wij willen heel graag weten of die schimmel nog in dat gebied zit of niet. Ja, want het is een schimmel waar ze, die gewoon dodelijk is. Ja, het is een schimmel die van oorsprong uit Azië komt. En op de ene of andere manier is hij in dat bosgebied terechtgekomen. En die mannen, die gaat, als hij ermee besmet raakt, binnen twee weken dood. Oh. Dus dat is echt een massale achteruitgang ja. geweest. Maar we hebben nu al een poosje. Uh, we monitoren heel erg intensief. Die schimmel niet meer aangetroffen. Maar omdat hij zo uh, nieuw ontdekt is... weten we eigenlijk niet, zit hij op een andere gast hier? Weet je, kan hij zich in de bodem... Uh, ja. Kan die in de bodem overleven? Of is die met de dood van al die salamanders Precies. ook verdwenen? Ja, dus we willen heel graag al die uh, zieke en dode dieren. En ja, wij kunnen wel de hele dag uh, collega's dat bos insturen. Maar ja, dat is natuurlijk niet te doen. Nee. Dus, dus dat zijn mensen uh, veel ja. ogen nodig. En, ja. en ook willen we graag weten of die schimmel zich. Uh, we kennen nu vooral die uitbraak in Zuid-Limburg. Of die zich verder naar de rest van Nederland heeft verspreid. En ja, salamanders, dat is natuurlijk super beroerd om die waar te nemen, want die zit in het water. Ja. Als die doodgaan, ja, dan zie je niet zo dus snel. Het je vraagt eigenlijk wel iets heel moeilijks van onze luisteraars. Hè? Ik vraag vooral of ze goed willen kijken. <laughs> ja. van, zie je iets, als je een salamander of een kikker ziet... die, die niet is uh, overreden of die niet uh, gepredeerd is... dat je denkt, van, dit, is, dit is een raar beeld. Misschien ja. is die ziek. En of je ziet... Of dus dat door, door een door Een, een, een reiger, kat of een, een, een precies ook, een rat of iets. inderdaad is, uh, is. Ja. Dan moet je hem oppakken. En in een zakje doen? Graag. En in de vriezer gooien? Ja. Toch? Dat is een beetje het Dat bedoeling. is uh, Eigenlijk is dat de procedure, ja. Ja. ja. Nou zijn onze luisteraars daar... Die zijn er niet vies van, ja, uh, nee. Er niet vies van. Dat is de vuurschallemanda. Dat is al een, een hele ja. enorme uitdaging. Maar er zijn nog meer uh, reptielen die, uh, of amfibieën die, uh, die problemen hebben, bijvoorbeeld. Ja. Nou, in het, in het kader dus van die... Um... Uh, van, die amfibie, van die schimmelziekte bij salamanders. Als wij dus ook mensen vragen, of wetenschappers, die vragen vaak van, uh, om te kijken of er een uitbraak is van een ziekte. want dan is die sterfte dus heel massaal. Ja. vragen ze wel: jongens, meld het ons als je massale sterfte ziet. Maar iedereen weet dat als je ochtends naar je werk fietst over de dijk. in deze tijd, dan ligt de dijk vol met lijkjes. En fiets je smiddels weer terug, en dan ligt er nauwelijks meer nee. iets. Dus wij denken, of ik denk. dat als je zo'n massale uitbraak hebt dat het eigenlijk binnen een paar uur verdwenen is. Dus dat je en waardoor komt dat? Ja, door, um, dat willen we graag weten. Van, rotten die zo snel weg? Maar iedereen weet, ja, de eksters, kraaien. Die zitten gewoon te wachten. En, en die pikken, snackbar, die lijken he? precies. Is de, is de die weg, liggen daar allemaal ja. mooi uh, dood te liggen. Ze hoeven ze alleen maar op te rapen. Ja. En, en het is natuurlijk heel week waarvan ik denk, toch... Het is meer zo snel weg. Is, ja, is het snel precies. Zeker als het een beetje warm is, dan rot dat zo weg. Dus we willen eigenlijk weten van hoe snel is nou zo'n massa-uitbraak niet meer te herkennen. En dat betekent dus dat we ons zoekbeeld moeten bijstellen van... als er ergens een uitbraak is in een populatie... hoef je niet uh, per se... Een, het teken daarvan hoeft niet per se te zijn zo'n massale uitbraak. Maar het kan ook een individueel dood dier kan indicatief zijn... Dus dat is eigenlijk ook ja, je, je, de dus reden. Alles, iedereen moet ontzettend opletten. Dus naar het werk toe en je ziet al iets liggen. Hup, oppakken en, ja, en ja. dan in de vriezer ja, van je dus werk stop doen. stop gewoon wat vrieszakjes in je rugzak en dan... Uh... Precies, dat doen we. Uh, de kikker, daar zijn ook problemen mee. Hotel. Ja, we, hebben, we vragen ook... Uh, de lijkjes die mensen dan gaan inleveren... willen we ook gaan gebruiken voor... Uh, Goedemorgen. Uh, ...onderzoek naar de paddenvlieg. Dat, ja. dat is echt wel vrij uh, onsmakelijk uh, verhaal ja. eigenlijk. ja. Uh, mijn collega Tariq uh, Stark die werkt daar met name aan. En mensen kennen het beeld misschien wel dat er zo'n pad overdag rondloopt... waarvan de kop is weggevreten. En het is een uh, groene paddenvlieg. Die legt de eitjes op de rug van de pad. En dan komen die larven komen uit en die via de kop... Die ze of ze gaan via de neusgaten erin of de pad eet ze op, komen in de bek... eten ze dus eigenlijk die voorkant van... Van de kop ja, het, is, het is horror van de gruber. bovenste ja, bank, En die pad hè? leeft dan nog. Ja, die, die pad wordt levend opgegeven door ja. die maden. Ja, van die ja. padden. paddenvlieg. Vlieg. Ja. Het is een groene vlieg. En dat is gewoon een heel natuurlijk proces. Dus het is niks uh, invasiefs uh, aan of niks geks. Maar we willen heel graag weten... zijn er verschillende soorten paddenvliegen... Uh, die misschien ook op salamanders uh, afkomen. Zijn er geografische verschillen? Dus is het iets wat met name in het, uh, het uiterwaardengebied voorkomt of ook in andere gebieden? Dus we willen eigenlijk, is het een vrij fundamentele vraag die we daarmee ja, willen maar beantwoorden. Hier vraag je eerst, ik dacht bij de vuursalamander dat is al een, een dingetje, maar dit, dit is, is wel echt. heel heftig. Want dan moeten mensen zo'n uitgevreten. Nee, nee, oh. da, nee, dat hoeft niet. Nee. <laughs> nee, we willen graag. Wat, als... wat wil je dan? <laughs> dacht, als moet je moeten in een zakje Dat, dat, ja. nee, dat zien. Dat waarnemen. Ja. Dan is het gewoon prima om het enkel te melden. Of eventueel een foto te een maken. Een foto te maken van, goh, ik, ik, heb hier, uh, ik woon hier en ik zie nu uh, deze geïnfecteerde pad. Dat, dat is heel prettig om te weten. Of voor dodenpad, die vodenpad, dat zie je natuurlijk ook al. Ja, want ze hebben ja, die uitgevreten ja. koppen. En wat we dan verder gaan doen met die lijkjes, is uh, vliegenvallen ophangen. Met uh, padden, kikker, salamander. En dan kijken welke vlieg daar zijn eitjes op komt afzetten. Dus als die larven dan uitkomen, dan kun je ze determineren. Dus dat is eigenlijk een... Dus er worden er stukjes pad in een petfles gehangen. Daar komt zo'n vlieg op af. Die zet daar zijn eitjes op af. En dan kun je dus ook kijken welke soort het is. En wat is dan het doel? Want je zei net, dit is een ja, gewone gang van zaken. Zo, zo is het. Wat, het is wat je... eigenlijk gewoon pure nieuwsgierigheid. Want oh. het is iets wat we weten dat voorkomt in Nederland. Maar hoeveel komt het nou voor? Bij welke soort? Want het zijn met name de meldingen van gewone pad. Uh, maar als je dan gaat doorvragen... en mensen zijn wat meer alert, dus daar, daar is ja, hij weer. en ze worden niet zo heel snel dan opgegeten. Dus dat mensen... Ze meteen... Je ziet het, ja. ja. Dus dan uh, merk je ook... krijg je opeens een melding van mensen die een rugstreeppad hebben gevonden... of een bruine kikker. Dus waarschijnlijk is Heeft die vlieg ook op ...meerdere gastheren. Aha, dus aha. het is eigenlijk gewoon van... Welke gastheren pakt die? Waar komt het voor? Is het met name in de zandgebieden of is het met name juist op de klei? En moet die vlieg niet worden aangepakt? Ik vind het zo zielig. Nee, nee, ja, nee die vlieg die hoort gewoon erbij. Dat is niet ook een exot, zoals nee, die schimmel uit... Nee, nee, nee uh, dus ja. het is een heel natuurlijk proces uh, ja. verder. Ik begreep dat jullie een aantal uh, vuursalamanders in, in quarantaine hebben. Dus er zijn er nog wel levend... levend hè. Ja, ja, toen wij... Uh, toen die uitbraak begon eigenlijk, wisten we nog niet dat het een, een ziekte was. En toen hebben we samen met uh, alle betrokken partijen besloten... om een aantal dieren uit het wild te halen en in gevangenschap te zetten. Gewoon van, ja, dan, dan hebben we in elk geval nog een populatie Nederlandse ja. vuur salamanders. Het is een beetje, een beetje zeg Ons maar... Onze ja, ja, dat ja. is het ook een ja. beetje de witte neushoorn verhaal. Ja. Want wat, wat ga je daarmee doen? En die, die doen het goed dus? Die doen het heel goed. Die zitten in, uh, in Gaia, in, uh, in Kerkrade. En... Um, we willen dus nu heel graag uh, het ministerie van EZ... die betaalt ons nu ook om echt dit laatste jaar van het project... echt heel goed te kijken of zit die schimmel er nog of niet. Als we nu weer een jaar hebben dat die schimmel er niet is... Ja. dan gaan we, kunnen we rustig gaan denken van oké... Okay, gaan we ze uitzetten? Dan, kunnen we, ja, dan zouden we kunnen gaan kweken... en dan de larven van de dieren die we in gevangenschap hebben kunnen uitzetten. Dat is wel het idee dus. Dat, dat maar... zou de kroon natuurlijk kunnen zijn... Maar ja, dan moeten we wel echt zeker weten dat die bedreiging er uh, niet meer is. Ja. Maar tegelijkertijd is er recent ook een onderzoek geweest... aan een andere schimmelziekte in uh, Panama. Waarbij ze gevonden hebben dat er in een periode van een jaar of tien... Uh, evolutie heeft plaatsgevonden tussen de gastheer en de ziekteverwekker. En dat de gastheer, dus in dit geval de salamander... een betere immuunrespons heeft tegen... De schimmel. Dus die overleeft het nu? Precies, dus je ziet dat populaties die uitgestorven leken... van die uh, gifkikkers aan het opkrabbelen zijn. Dus dat zou nu ook kunnen gebeuren? Stel dat wij zo'n proces hebben in, in, in Zuid-Limburg met de vuursalemannen... dan moet je dat niet gaan verstoren met een uitzetproces. Nee. Want dan, dan verstoor je die hele evolutionaire ontwikkeling natuurlijk weer. Die 0,1% vuursalemannen zou misschien... Het is genoeg kunnen ja. zijn om, ja. om zich weer op te laten. Dus daarom laten. moet je echt nog een tijd wachten. We moeten echt even voorzichtig zijn... en niet te overhaast uh, dingen willen gaan doen. Maar nu een grote oproep aan alle luisteraars. Dus alles wat je ziet eigenlijk. Ongeveer? Nou, ik wil wel voorzichtig zijn. Want ik, oh. ik krijg nu dit bericht... wat we hadden geplaatst was van 28 maart. Ja, van dat, uh, geef dode, uh, dode amfibieën een tweede ja. leven. Ja. Want het is goed voor de wetenschap. Ja. En daar uh, reageren mensen nu al heel erg massaal op. Waarvoor hartelijk dank. Ah. Maar... Um, ja, het is niet zo als iemand een eendode pad uit uh, Ravenswoude of uit uh, <laughs> weet ik, Berg op Zoom heeft... dat ik meteen in mijn auto kan springen om die op te halen. Dus het is... Uh... Je moet het even heel goed uh, melden. Ja, het kan hè? soms zijn dat het wat langer duurt ja. voordat we het dier opkomen komen halen. Dus of dat we die vriezer wachten. sowieso. Ja. Ja. Of dat je er wat meer hebt tot het eind van het seizoen is. Ja. Maar dat uh, is even. Dan... Mensen van, het kan zijn dat hij wat langer in de vriezer ligt dan misschien uh, ja. gedacht. Een goede vriezer is noodzakelijk. Precies. Dank je wel, Anne-Marieke <laughs> Anne Spitsen van Ravon. Dit was het weer. Alles is terug te vinden op vroegevolgens.bnnvaren.nl. Uh, hebt u iets moois gehoord of gezien? Stuur het op. Vrijdag 6 april weer, Vroegevolgens TV. Um, met Milouska en Menno op de Hoge Veluwe zijn ze dan. Straks VPRO met OVT over de onvoltooid verleden tijd. Ik wens u nu een heel zalig Pasen. Dag. BNN VARA hey. Voorzitter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 Vanavond in Over de rug van de Andes. Ik vroeg me af waarom er in Latijns-Amerika zo hard gelachen wordt om grappen over schoonmoeders. En waarom lachte ik zelf zo hard mee terwijl ik het eigenlijk allemaal maar flauw vond. Goeie grappen met een sleetse bijsmaak. Vanavond kwart over acht VPRO NPO 2 Over de rug van de Andes. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen?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 Bezoek na Neo Rauch in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. museumdefundatie.nl. NTO Radio 1.